Mijn moeder zegt dit, mijn vader weer dat Mijn broer en mijn zus steeds iets anders Mijn oma zegt goed, mijn opa zegt slecht Maar ik nou niet dat ik verander Laat mij mijn gang nu maar gaan Ik kan het zelf wel aan Vandaag is mijn dag, waarop alles mag Ik trek mij van niemand wat aan